Met het NOS Journaal. De datingbranche wil dat er meer wordt ondernomen tegen datingsites die valse profielen aanmaken en die geld vragen voor het chatten. De klanten worden door de vrouwen met wie ze zogenaamd chatten, langdurig aan het lijntje gehouden, waardoor ze veel geld kwijt zijn. In werkelijkheid praten ze daar niet via internet met een vrouw voor een potentiële date, maar met thuiswerkers betaald door de datingsite. Het aanmaken van zulke valse profielen is niet illegaal. In een recreatieplas in Alphen in Noord-Brabant hebben vanmiddag tientallen mensen snijwonden opgelopen door glasscherven in het water. Een deel van het strand en het zwemwater is afgesloten. De politie, het aanwezige EHBO-team en de gemeente besloten het terrein te ontruimen om meer verwondingen te voorkomen. Waar het glas vandaan komt is nog niet duidelijk. De vicepresident van Zuid-Soedan zegt dat het land opnieuw in oorlog is. De president en de vicepresident staan opnieuw recht tegenover elkaar. In april was de vicepresident nog aangesteld om het vredesproces te bespoedigen. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba wordt nog steeds zwaar gevochten sinds het geweld tussen rebellen en het regeringsleger een paar dagen geleden weer oplaaide. Meer dan 100 mensen zijn om het leven gekomen. Een regeringsbron heeft het over bijna 300. En bij rellen tijdens de begrafenis van een rebellenleider in het Indiaanse deel van Kashmir zijn zeker 18 demonstranten om het leven gekomen en 200 gewond geraakt. De autoriteiten hadden een uitgaansverbod afgekondigd om te voorkomen dat mensen bij die uitvaart van Buran Bani zouden uh, protesteren, maar tienduizenden inwoners negeerden dat verbod. De begrafenis groeide uit tot een massale betoging tegen de Indiaanse regering. Het weer tot slot, vanavond eerst meer droog, maar later op de avond en vannacht trekken wat buien over van west naar oost. Minima liggen vannacht rond een graad of 16. Morgen is er soms zon, maar in de loop van de dag vallen er opnieuw buien en het wordt maximaal zo'n 20 graden. Dit was het NOS Short. Zin in Zandvoort is zin in Zierfam.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 Thank you. So give it a go. When I say, again dia cha, you say, again! Okay? Ze van het al al. Ja, we zijn al. Ok. We 같... yeah, okay. okay. Are you ready? Ja! We zijn al Are you ready? Ja! We zijn Are you ready? Ja! Are you ready? Gaaf. Gaaf. Gaaf. Gaaf. Gaaf. Gaaf. White flowers will never awaken you.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 I just hope to feel